President Morsi lijkt intussen niet bereid om af te treden, zoals het leger eist. Zijn aanhangers zijn bereid om martelaren te worden door hem te beschermen, zei een woordvoerder van zijn partij, de Moslimbroederschap. Volgens een Egyptische krant heeft het leger sommige leiders van de Moslimbroederschap onder toezicht gesteld. Ze mogen onder meer niet naar het buitenland reizen. Belgische media melden dat koning Albert aftreedt. Om zes uur, over een uurtje dus, houdt de koning een belangrijke televisietoespraak. Officieel is er niets bekendgemaakt over een eventuele abdicatie... maar in verschillende Belgische media wordt er zonder meer... over een op handen zijnde troonswisseling gesproken. De mededeling komt niet helemaal onverwacht, zegt deze verslaggeefster. Hij heeft dat nog gezegd in de marge van uh, de troonsbestijging... van koning Willem-Alexander. Toen zei hij ook, ik hoop dat het in ons land ook zo'n groot feest mag worden. Dus ja, je voelde dat hij er klaar voor was. Je voelde dat iedereen er klaar voor was. Dus het was een kwestie van weken, maanden nog. Maar het is dus vandaag geworden. Albert is de zesde koning der Belgen en hij volgde in 1993 zijn broer Boudewijn op na diens overlijden. De 53-jarige prins Filip is de eerste in de lijn van troonopvolging. Prostituees die in Utrecht werken willen een coöperatie oprichten om zelf ramen uit te baten. Een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad ondersteunt het plan en wil dat burgemeester en wethouders er ook achter gaan staan.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 Het grootste deel van het bedrag, zo'n 3,9 miljard euro... is teruggehaald door de Belastingdienst door middel van naheffingen en boetes. Prinses Beatrix verhuist eind dit jaar of begin volgend jaar... naar kasteel Drakenstein in Lagevuurse. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Beatrix woonde van 1963 tot 1981... met prins Klaus en haar kinderen al op Drakenstein. Novak Djokovic heeft de halve finales op Wimbledon bereikt. De Servische nummer 1 van de wereldranglijst versloeg... de Tsjech Thomas Berdits in drie sets, 7-6, 6-4 en 6-3. In de halve finale speelt Djokovic tegen de Argentijn Juan del Potro... die de Spanjaard David Ferrer versloeg. En ook dat gebeurde in drie sets.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 AWB Verkeersinformatie, René Passet. Met 80 kilometer file is het toch iets wat op een avondspits lijkt nu. 30 files, alles bij elkaar. Dat is best druk voor de woensdag. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Knoop het Lunet en Knoop het Oude Rijn zijn twee rijstroken dicht. En er staat inmiddels een korte file achter. Je hebt er ook een parallelbaan. Op de A27 Utrecht-Breda. Een wat langere file voor de brug bij Gorkum van 6 kilometer. In het noorden van het land is Rijkswaterstaat bezig met een spoedreparatie aan de A32 van heren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 Jurgen van der Berg. En er zijn er nog steeds vier vooruit in etappe nummer vijf richting Marseille. En Gio, wat is het verschil nog? 2 minuten en 16 seconden de spanning bouwt op. De vier koplopers Arashiro, Reza Lutsenko en Thomas de Gent zijn inmiddels bij de 20 kilometer boog. Betekent dat ze nog 20 kilometer te rijden hebben tot aan de finish. Maar ze gaan het niet redden, want het wordt minder en minder die voorsprong. En het peloton inmiddels een razende afdaling. Af en toe, dan zie je het even breken, maar ze blijven er allemaal bij. Terwijl er nu zelfs een dame op ja, wat was het, blote voeten, dacht ik, meeliep daar met die koplopers. Al bellende, uh, Ja, dat is toch levensgeleven gevaarlijk, mevrouw. Dat kun je maar beter niet doen. Maar goed, in ieder geval, er gebeurt niks. Gelukkig maar. En bij het peloton wordt het tempo gemaakt door de mannen van Orica. Alle sprintersploegen zitten daar vooraan erbij. Zelfs Kwiatkowski gaat dadelijk meedraaien in zijn witte trui. Wat Mark Cavendish die zit er vlak achter in de trui van de Engelse kampioen. Ik heb even de groeten gedaan aan die bellende vrouw, want ze liep zojuist weer een stukje naar beneden om het peloton dadelijk op te wachten. Ik heb ook gezegd dat ze wel even aan de kant van de weg moet blijven. We hebben Cassie achter de rug. En dan hebben we dus ook de officiële beklimmingen gehad. Maar er moet wel degelijk geklommen worden op de Col de la Ginestre. Waarvan de top op 12 kilometer voor de finish ligt. En dat uh, lijkt er allemaal zelfs nog een stukje steiler dan die de uh, Bastide. Die we er dus straks gehad, die de, uh, gehad hebben. Die dus wel meetelt voor het, uh, ploeg, uh, het uh, Bergklassement. Thomas de Gent gaat aan de leiding. Maar let op, let op, Thomas de Gent. In de afdaling naar de voet van de Ginestre reed uh, de tweede ploegleider van Astana. Dat is de heer Fofonov. Heeft jarenlang in Franse dienst gereden. reed toch uh, dik anderhalve minuut naast de tweede ploegleider van de Europcar. Dus ik ben heel benieuwd wat daarvoor uh, spel is uh, gesmeed. En de Gent zit nu achter zijn drie concurrenten. Lutsenko aan de leiding, daarachter Arashiro, daarachter Reza, En dan Thomas de Gent in de laatste 20 kilometer van deze rit. Ja, terwijl de toer doorgaat richting Marseille is natuurlijk ook in de rest van de wereld uh, nieuws te vergaren. De deadline bijvoorbeeld van het ultimatum van het Egyptische leger aan president Morsi is zojuist verstreken. Morsi had van de legerleiding tot vanmiddag vijf uur de tijd gekregen om maatregelen te nemen die tegemoetkomen aan de wensen van het volk. President en legerleiding hebben de afgelopen uren contact gehad, maar de spanning is tot bijna het kookpunt gestegen in Cairo. Er staan honderdduizenden tegenstanders en aanhangers van Morsi tegenover elkaar op dat uh, plein. Correspondent Sander van Horen is daar ook in. Cairo. Sander, heb jij iets vernomen van, uh, uit het hoek van het leger? Nou, dat die verklaring waar iedereen op zit te wachten... wat nu verder, nu het ultimatum is afgelopen... dat die nog wat op zich laat wachten. En dat heeft er dan weer mee te maken dat er gepraat wordt. Dat weten de mensen op het plein ook. Die volgen dat natuurlijk allemaal. Vandaar dat dat aflopen van het ultimatum... Ja, eigenlijk redelijk stilletjes voorbij ging. Het werd niet teruggeteld of zo, zoals je dat zou kunnen voorstellen. Iedereen wacht nu op het leger. Hoe is de situatie op het plein nu... Rustig, want wat je zei, dat uh, hier twee groepen tegenover elkaar staan... dat is gelukkig niet zo. Die zijn wel fysiek van elkaar gescheiden. Op meerdere plekken in Cairo uh, het uh, de tegenstanders op de been. Op het Tahrirplein bijvoorbeeld, waar ik dan ben... waar uh, het nu op dit moment drukker wordt. Het einde van de dag komen mensen naar het plein toe. En de oppositie, de organisatoren van deze demonstratie... die hebben opgeroepen om die verklaring van het leger... als hij komt, op pleinen op grote schermen te bekijken. Op andere plaatsen in Cairo. Daar staan de voorstanders van Morsi en zij zeggen het leger hoort geen, kans, uh, geen kant te kiezen. En uh, onze president, Mohammed Morsi, die is democratisch gekozen. Hoe wil je daar afstand van doen? Zij steunen dus de president in zijn onverzettelijkheid en zeggen, wij denken er niet aan om het veld te ruimen. Het, het wacht is op de verklaring dus van dat leger. Hebben we intussen nog iets van Morsi vernomen? Morsi heeft uh, via Facebook, dat is een hele normale manier van communiceren... klinkt wat raar, maar dat is het nu, helemaal in Egypte laten weten... dat hij inderdaad niet vindt dat het leger een kant moet kiezen. En ja, daarmee uh, toont hij nog maar weer aan dat hij niet uh, eraan denkt om op te stappen. En eerder heeft hij al gezegd dat hij uh, die legitimiteit, zoals hij uh, zegt dat hij die heeft... dat hij die met zijn bloed zal verdedigen. En dat is nu waar mensen toch een beetje bang voor zijn. En waarom er nu ook zo naar die verklaring van het leger wordt uitgekeken. Want gaan ze nog een compromis... Bereiken Of wordt het inderdaad een conflict met de moslimbroederschap? Want dat zou dan zomaar een gewapend conflict kunnen worden. Sander, je blijft de zaak in de gaten houden. Zo gauw de nieuws is vanuit Kairo, horen we dat via jou. Sander van Horen was dat vanuit Egypte daar. Weer nou wimmelden dan. Twee kwartfinales nog te gaan. voor. Uh, we weten dus wie zich plaatsen voor die halve finale. Marcelle Mesker. Ja, in de eerste set tussen Andy Murray en Fernando Verdasco... staat het uh, 3-2 voor de Spanjaard. Uh, we zien in de eerste vijf, zes games prachtige slagenwisselingen. Want zowel Murray, nou dat weten we van hem... maar ook die Spanjaard die heeft geweldige touch. We zien af en toe wat korte balletjes, slice. Ze kunnen beide goed lopen, goed defensief tennissen. Uh, kunnen uh, ook counteren. Dus eigenlijk is het heel erg leuk om naar te kijken. Murray natuurlijk de favoriet, want uh, Verdasco kan hier heerlijk vrij uitspelen. Wordt van hem niks verwacht. Dus wie weet kan hij nog wel een setje, zeg ik dan, voor verrassing zorgen. In ieder geval doet hij het goed en opent hij sterk. Op die andere baan, kort number one, daar spelen de twee polen tegen elkaar. Janowicz en Kubot. Gaat daar gelijk op. Het is 4-3 voor Kubot, maar Janowicz bijna op 4 gelijk. Het is wel werken daar aan de kop van het peloton, Gio. Het is zeker werk aan de kop van het peloton. Er wordt ontzettend hard gereden op die niet-geclasseerde kool die we hebben hier onderweg. En dan betekent dat dat er toch mannen aan de achterkant vanaf gaan. We kregen al de afmelding, of de afmelding, het afhaken van Matthew Goss gemeld. Heeft die Orica-ploeg toch een beetje voor niks daar zo hard lopen sleuren aan kop van het peloton? Mark is zou er ook afgaan. Ik kijk nog even naar wat andere namen. Ja, het zijn wat mindere namen. Het zijn vooral de helpers. De mannen van Lotto bijvoorbeeld, Roelands, Jurgen. Hoelans en Frederik Willems, ook die hebben af moeten haken. De mannen uit de oorspronkelijke kopgroep, Sikaar zie ik daar bij de afvallers in ieder geval zitten. En ook de Nederlander Albert Timmer. En dan ben ik benieuwd of Marcel Kittel, of die inmiddels ook heeft moeten lossen in het peloton. Ik kijk in elk geval op de rug van Johnny Hogeland en ik kijk nu in het gezicht van Tom Dumoulin, die hard op kop scheurt. Ik denk dat ze bij Argos de kaart van John Dekenkop gaan trekken. Ik denk dat ze gaan hopen op die sprinter, want heel veel sprinters Lijken er niet meer in te zitten daar in het peloton. Maar wat gebeurt er in de kopgroep? Daar werd uh, gedemereerd zojuist door Yukia Arashiro, de kampioen van Japan. Maar die is uh, teruggepakt door zijn metgezellen. Uh, natuurlijk niet door zijn ploeggenoot, die deed niets, Kevin Ridza. Maar het waren Lutsenko en Thomas de Gent die hem hebben teruggepakt op deze beklimming van de Col de la Sinestre. Een Col die, als je naar het uh, profiel kijkt, eigenlijk zo in twee, drie delen gaat. Ze hebben het eerste gedeelte gehad. Daarna loopt de weg ietsje naar beneden. Maar daar heeft de kopgroep van vier een enorm groot nadeel, want het is werkelijk waar één open groene vlakte met alleen maar wat lage begroeiing, wat struiken, waar we op dit moment doorheen kijken. Je kunt honderden meters doorheen rijden, je kunt honderden meters ver kijken, maar het betekent ook dat de wind vrij vrij spel heeft en die waait nog altijd net als de rest van de dag de wind al heeft gedaan, nadelig vol op de kop. In het nadeel dus van de kopgroep van vier, die weten dat de voorsprong verder terugloopt. 1 nog schrijft de vrouw op de gele motor op dit moment op het bord. En dat bord gaat ze laten zien aan de kopgroep van 4. 1 minuut 40 dus nog hebben ze met op de teller op dit moment zo'n 212 kilometer. Dus nog zo'n 16 kilometer te rijden tot de finish in Marseille. Bart, we hebben gezegd dat uh, dit zou wel eens een, een, een mooie echte sprint kunnen worden... waar iedereen ook aan mee kan doen. Maar als we de laatste berichten dus uit de koers horen van, uh, van onze jongens daar... Uh, zijn het al wat sprinters af nu. Ja, inderdaad. Je krijgt dus ook wat wisseling van de wacht op kop. Dus uh, er zijn andere ploegen die op kop gerijden. Uh, ja, je ziet ook mannetjes van Quick Step die gaan omkijken. Waar zit Kevin? dus. Uh, Kittel zal er misschien afgaan. Af ja, er wordt de kaart Degenkolp getrokken. Je krijgt dus inderdaad toch wel eventjes uh, paniek. Mensen gaan omkijken. Waar zit mijn renner? Ja, en dan zijn die oortjes misschien wel makkelijk. En als het zonder oortjes was geweest, was het juist wel leuk en hectisch geweest. Ja. Nou, uh, Gosse is een sprinter van uh, Orica Green Edge, uh, maar die hebben dus ook de gele trui. Dat is ook nog wel moeilijk kiezen dan. wat, wat ga je dan doen met zo'n ploeg? Nou ja, in principe is dat heel makkelijk. Dus dan kun je met twee doelen rijden. Dus do Gio! Gio, kom maar! Ja, grote valpartij daar in het peloton. En even kijken wie daar onderuit gaat. John Degenkoop gaat daar onder andere onderuit. Dat is de man van, van de Nederlandse proef, Ango Shimano. Ja, die wordt gewoon min of meer van zijn fiets gereden. Je ziet hem dan aan de zijkant vallen. Ik geloof wel dat hij inmiddels weer staat. De bolletjes-trui staat er in elk geval bij. En dan gaan we nog eens even verder kijken wie er allemaal nog meer bij liggen. Ik zie ook Jérôme Pinault. Dat is een van de laatste die nu op de fiets stapt. Het ziet er niet naar uit. Jawel, het ziet er niet naar uit wel naar uit dat er echt serieuze slachtoffers zijn. Even kijken wie is dit? Dit is uh, even kijken, uh, de man Christian van der Velden. Ik zat even aan Ruider Hesjedal te denken. Daar leek het wel een beetje op. Maar dat is Christian van der Velde, de Amerikaan uit de Garmin-Sharploeg. Die blijft wel heel erg lang liggen en die komt ook heel vervelend ten val, zie ik nu in de herhaling op het scherm voor mij. Die dondert daar gewoon daar, die greppel in die droge greppel tussen die stenen. En ik denk dat die wel heel veel last heeft hoor. Daar wat mensen over zich heen. Hij zat trouwens wel rechtop. Maar het betekent dat uh, in ieder geval een dekenkolp uh, op achterstand is geraakt. Die zal hebben moeten lossen uit dat uh, pelotonnetje. En dan is het nog maar de vraag of Marcel Kittel daar nog bij zit. Ik kijk nog eventjes of die inmiddels gemeld wordt als man met achterstand. Nee, dat wordt hij niet. Dus uh, gaan we in elk geval kijken. Wat ook belangrijk is, heb ik zojuist gezien: het kleine kopje, het brede kopje van Mark Cavendish. Zagen we daar gewoon in dat eerste peloton zitten. Tempo werd gemaakt door zijn ploeg. Kwiatkowski, 15 kilometer nog te streep voor de vier. Mark Voskamp, ja, je was er bezig te vertellen dat uh, die ploeg uh, die dus nu de gele trui in handen heeft, uh, ja, uh, aan de ene kant is dat makkelijk zeg jij, om te kiezen voor of de sprinter of uh, het verdedigen van dat geel. Maar je, hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk twee doelen in nee, één. Dus dat betekent dat die kopgroep terug moet komen, omdat je je trui verdedigt. En aan de andere kant wil je sprint aantrekken uh, voor in de finale. Maar goed, als, als Gosal is gelost, ja, dan had hij onderweg ook wel heel snel denk ik, door zijn oortje aangegeven van jongens, voor mij niet vandaag. Uh, maar goed, het doel blijft natuurlijk wel om die kopgroep terug te pakken. En nou zitten ze binnen de drie minuten. Dus voor Green Edge zit de taak erop. Dat, alles, dat die kopgroep in ieder geval binnen schootafstand komt en ja, dat ze de trui behouden. Dan is het natuurlijk wel van belang dat alles straks in dezelfde tijd zit. Maar misschien trekken ze toch de, de kaart uh, Gerrins nog een keer. Want die, die jongens toch niet echt traag. En misschien dat er wat sprinters toch met verzuurde benen zitten. Ja. Nog even zo'n valpartij. Ja, die, die kopgroep die rijdt gewoon lekker door natuurlijk. Dus dit, dit, dit, ze, zaten, ze zaten in de achtervolging. Peloton maakt dat nog wat uit? Uh, nee, want het gebeurt eigenlijk op positie uh, ja, 25. En er is altijd een reden om door te rijden. Kijk, als, ja, als je tegenstander valt en je zit vol in de finale, ja, dan kun je niet meer wachten. En dat betekent wel dat er een sprinter misschien wegvalt. In dit geval een degenkop. En dan zullen de anderen het niet nalaten om toch gewoon vol door te blijven rijden om een eigen koers te varen. De Tour. Radio Tour de France, Ça roule. Op één. Earth, Wind and Fire, samen met The Emotions en Boogie Wonderland. Alles en iedereen weer bij elkaar in het pelotongio. Nee, nog lang niet hoor. Er is wel een groepje aangesloten. Een Groepje onder andere met Thomas Vuclair en Pierre Rolland Die allebei bij die val betrokken waren. En er is wat onduidelijkheid over de man van Argo Shimano. Die daar tegen de grond smakte. Wel weer op de fiets zit. En gewoon weer probeert bij het peloton in de buurt te komen. Het zal lastig worden in zijn eentje. Of het nou Degenkolp is of Kittel. Dat wordt niet gegeven. De tourorganisatie zegt Marcel Kittel. En we meenden toch echt Degenkolp te hebben gezien daar bij die val. Maar goed, laten we maar eventjes een slag om de Arm houden. Een van de twee sprinters zit in elk geval nog in dat peloton. Een van de uh, twee sprinters van uh, Argo Shimano. Zoals we ook Cavendish hebben gezien. Uh, zoals we ook André Krijpel zojuist in zijn Duitse kampioenstrui hebben zien zitten. Ik zag trouwens ook nog Philippe Gilbert zitten. Ja, die uh, denk ik toch niet dat die enige kans maakt in een uh, sprint. Die zal nog een jump moeten maken naar die uh, vier koplopers toe. Het verschil is minimaal hoor. 19 seconden. We hebben nog 12,1 kilometer te rijden. Dan gaat het toch lopen die voorspelling die ze eerder hebben gedaan. Op 11 kilometer gaan ze ingelopen worden. Dan uh, in de afdaling van die uh, de la Sinestre, want de kopgroep is er overheen. En op dit moment Lutsenko. Ja, nee, heeft een klein gaatje hoor. Lutsenko heeft zo'n uh, 70, 80 meter voorsprong op uh, zijn uh, metgezel, terwijl ik weer eventjes uh, de grepen moet pakken uh, aan de zijkant van de motor om er niet af te vallen. In deze prachtige afdaling trouwens hoor. Want het is een mooie brede weg. Prachtig uitzicht op zee. Prachtig uitzicht op die hele grote stad Marseille. Maar we gaan ons bezighouden met de koers, want daar heeft Lutsenko een hele lichte voorsprong op Reza, op Arashiro en op Thomas de Gent. En die voorsprong op het peloton wordt ook kleiner en kleiner en kleiner. En zo'n brede weg, dat is in het voordeel van het peloton, dat op 19 seconden nog maar rijdt van de koplopers. Dus nog heel even. En dan worden ze teruggepakt. En gaan we dus inderdaad naar een massasprint. Maar wel een massasprint, zonder een aantal sprinters, want voor hen ...was die laatste beklimming die niet officieel was... ...maar wel in het routeboek stond. De Caudela Sienestre toch net iets te veel. Nog twee kwartfinales bij de mannen op Wimbledon. Marcella Ameske. Vier gelijk in de eerste set tussen Andy Murray en Fernando Verdasco. Murray in de derde game een breakpoint gehad, niet benut. Verdasco nog geen kansen, wel eventjes 0-30 in die vorige servicebeurt van Murray. En ik moet zeggen, Verdasco speelt beter dan we wellicht verwacht hadden. Gelijk opgaande strijd, mooi tennis en nog geen duidelijke betere speler aan te wijzen. 4-4 dus in de eerste set, op die andere baan is het 5 gelijk in de eerste set tussen Janowicz en Kubot. Bart Voskamp, ja, duidelijk wat er gaat gebeuren nu, hè? Ja, ook duidelijk wat er gaat gebeuren. Het is weliswaar maar 15, 20 seconden. Maar ze zitten in een afdaling, dus ze zullen het nog wel eventjes volhouden. Maar ja, als ze dan beneden op de boulevard komen, dan, dan zal het peloton er hard op afstuiven. Dan zien we inderdaad wel dat, uh, dat Omega Pharma Quickstep vreselijk hard uh, naar beneden gaat. Dus Kevin uh, Diss zal zich uh, goed voelen. Het is, uh, het is uh, bijna een Zwitsers uurwerk, zo'n peloton. Ja, ja, goed, ik zei al, er kwam een moment in de koers dat ze even een klein stukje eraf moesten rijden. Dat hebben ze gedaan en dan weet je gewoon, dan zijn ze gewoon binnen bereik. Het pellet, of de kopgroep heeft de pech dat ze bovenop uh, dat klimmetje van net nog een heel lang vlak, vlak stuk palwind tegen hadden. Ja, en dat, dat doet zo'n groepje gewoon uh, de nek om. Kijk, als ze hierboven kwamen met een minuut, dan waren ze weggebleven. Maar nu met die 15 seconden is het nog uh, een beetje spielerij naar beneden. Ze zitten nog steeds in de afdaling van dat laatste colletje. Gio, is er al aansluiting met die twee koplopers? Nee, nog steeds niet hoor. En er wordt achterom gekeken door de man van Omega... die uh, achterom kijkt waar uh, Cavendish is. Ook uh, zien we daar Kwiatkowski in zijn witte trui in het uh, wiel zitten. En dan is het uh, kijken waar de rest blijft. betekent dat het peloton weer eventjes iets minder gas geeft. Maar oi, oi, oi, oi. oi. Het lijkt wel op een kermisattractie, deze afdaling. Zo verschrikkelijk hard gaat het. Ze hebben zometeen de twee achterblijvers van de kopgroep te pakken. Arashiro en Thomas de Gent. Goed nieuws trouwens voor Vakassolije. Heren, goed luisteren. Thomas de Gent moet straks naar het podium. Want hij is benoemd tot strijdlustigste van deze etappe. Maar een troostprijs is het wel natuurlijk. Twee koplopers nog: Reza en Lutsenko. Ja, het onderhondje was er bij Astana en Europcar. En die twee ploegen rijden nu op kop. En die afdaling, hoe mooi! Brede weg. Onze teller van de motor tikte de 100 km per uur aan. Oh, schitterend om mee te maken. Reza en Lutsenko nog een. Een seconde of tien, meer is het niet hoor, Robert Peloton. Ja, Bart. Uh, ja, we, we blijven onszelf een beetje herhalen, natuurlijk. Want het is gewoon afwachten wat er nu, uh, wat er nu gaat gebeuren. Het komt straks samen en dan. Ja, en dan, de quickstep was naar mijn mening al een beetje dusdanig aan het formeren. En zat al met een man of 5-6. Ja, het is nog maar 8 kilometer en naar beneden. Dus ja, ze zullen daar met een 7, 8 minuten zullen ze op de finish zijn. Dus uh, ik denk dat ze wel geformeerd kunnen blijven. En dan zal het een, een uitgeleide worden voor, voor Mark Cavendish. En ik ben ook benieuwd of onze Nicky uh, een mooie beurt kan maken straks. Zometeen de ontknoping dus van de vijfde etappe in deze Tour.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 Take my heart. Please take my hand, Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing more than you back. It's not a task, nor a trick.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 Just say yes and snow patrol. Ontknoping van de vijfde etappe. Is alles weer bij elkaar, Gio? Nee, nog niet hoor. Want er is één mannetje weggesprongen. Lutsenko. Maar die gaat zo meteen teruggepakt worden. Want Tony Martin heeft zich op kop genesteld van dat peloton. En als hij dat doet, dan gaat het verschrikkelijk hard. De wereldkampioen tijdrijden. Met die linker elleboog in het verband. Hij wordt niet voor niks der Panzer genoemd. Zo sterk is die Duitser. Hij trekt in zijn eentje dat hele peloton naar die eenzame vlucht toe. Maar het gaatje is er nog wel, Sebas. Heel klein gaatje. Heel klein gaatje in het voordeel van die voormalig wereldkampioen maar de belofte. Wat heet voormalig? Hij is het eigenlijk officieel nog steeds. Want hij werd het vorig jaar in uh, Valkenburg. En hij komt dadelijk op een hele, hele, hele brede weg. Die uh, Marseille in Dendert werkelijk. En dat is natuurlijk in het voordeel van de, voor de achtervolgers.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 mee kan sprinten. Het is in ieder geval een koninklijke aanloop voorlopig nog naar de massasprint. Heel een lange brede weg en dan op een iets meer dan twee kilometer een bocht naar links. Maar die bocht is goed te doen en er volgt weer een lang rechtstuk op weg dus naar een groepsprint. Volgens de officiële informatie zijn er twee goede sprinters niet bij. Marcel Kittel en Matthew Goss. En de rest is er allemaal wel. Greipel zit daar. Cavendish zit daar. We hebben natuurlijk Sagan gezien in zijn groene trui. Ook die is er nog bij. De gele trui zit er zelfs bij. Gerrit, ja, die moet het allemaal gaan doen als Matthew Goss er niet bij is voor zijn ploeg Orica. Maar ja, een massasprint winnen is toch wat anders dan een sprintje winnen van een gedecimeerd peloton. 2,5 kilometer nog. Zijn afgedraaid bij de rotonde. in de richting van het water. En dan gaan ze zo meteen nog een flauwe bos maken. langs de kust. En dan rijden ze weer in omgekeerde richting. langs de drafbaan hier. En we zien de, ploeg nog steeds, de ploegen nog steeds zichzelf formeren. Al die sprinters zitten daarbij. Ook Soja Sun probeert nog mee te doen dadelijk met de sprint. Maar ja, jongens, jullie zijn toch kansloos tegen het geweld van de echte grote mannen. Tegen het geweld van uh, de echte sprinters. Christophe, zit die er ook nog bij? Dat zou ook wat zijn, dus die mee kan maar ik zie nu al die brede kop, dat brede lijf van André Grijpel zitten. anderhalve kilometer nog. 2 kilometer. En dan gaat het tempo omhoog En gaan Ook Argos uh, zich er weer mee bemoeien. Ik zie ook Nicky Terpstra zitten. Die moet natuurlijk uh, gaan werken voor Mark Cavendish. Cavendish die zijn eerste overwinning in deze ronde van Frankrijk wil pakken. Want we weten het allemaal. De eerste etappe die ging naar Marcel Kittel. De eerste massasprint. Na die valpartij. Voorlopig gaat het hier nog goed. Maar ze krijgen zometeen nog die hoek. Die hoek naar links. En daar moeten ze allemaal goed doorkomen. Ik ben benieuwd hoe die treintjes informeren. We zien de Omega aan de de rechter-linkerkant van de weg. We zien Lotto in het midden. We zien ook Van Poppel die zich daar nog in zijn eentje tussen gaat wringen. Die gaat het gewoon helemaal alleen doen. Die probeert daar mee te gaan in het wiel van Mark Cavendish. En daar is dan die hoek. Alles gaat goed op weg naar de finish. En dan zijn we de laatste honderden meters. En dan moet Steegmans moet het gaan doen voor Mark Cavendish. Steegmans die daar in het wiel zit van een van de renners van Lotto. Van Poppel ook nog steeds aan de kant van de weg. En dan komt Grijper ook nog steeds. En dan is het Steegmans nog steeds voor Cavendish. Cavendish komt eraan.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 Regel, maar daar liggen er een paar. Die liggen er vervelend bij hoor. Een flinke valpartij. Hé, hey, is dat Van der Broek die daar gevallen is? Jurgen van der Broek die daar op de grond ligt. Dat is de man die daar van Lotto daar in het midden ligt. Jules Berg staat erachter. Maar goed, Cavendish. Die krijgen we nu in beeld. Hij heeft zijn eerste te pakken. Hij heeft het al gezegd. Er zijn zeven kansen in deze Tour. De eerste moest hij voorbij laten gaan vanwege die valpartij. Die ging naar Kittel. De tweede die pakt hij in elk geval wel als hij dit als tweede kans heeft gerekend. Maar Cavendish met overmachten. De rest staat niet op de foto. Mooie overwinning voor de man van het eiland Man. Dit is Radio 1. Dit Adoesjournaal nu. Hier is Mark Visser. In Egypte is het ultimatum van het leger aan president Morsi verlopen. Tot vijf uur vanmiddag had Morsi de tijd om de crisis in zijn land op te lossen. Vlak voor het verlopen van het ultimatum zei Morsi nog eens dat hij legitiem is gekozen en niet van plan is om op te stappen. Het is niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Wordt gevreesd voor een geweldsuitbarsting in Egypte. Op diverse plaatsen zijn voor- en tegenstanders van Morsi de straat opgegaan. Koning Albert gaat volgens Belgische media vanavond zijn troonsafstand aankondigen. Om zes uur, over een half uur dus, klein half uur, houdt de Belgische koning een televisietoespraak. Over de inhoud is officieel niets bekendgemaakt. Albert werd bijna twintig jaar geleden koning. Hij volgde zijn broer Boudewijn op, die kort daarvoor was overleden. De 53-jarige prins Filip is de troonopvolger. En de overheid heeft vorig jaar 4,3 miljard euro teruggevorderd... schrijft de minister Opstelte in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om geld dat met criminaliteit is verdiend... en om onterecht verkregen subsidies en uitkeringen. Het grootste deel van het bedrag, zo'n 3,9 miljard euro... is teruggehaald door de Belastingdienst... door middel van naheffingen en boetes. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weer dan nu. Hier is uh, Peter. Momenteel is het op de meeste plaatsen bewolkt... Maar inmiddels is het op de meeste plaatsen droog. Hooguit in het oosten van het land kan vanavond nog wat motregen vallen. Ja, en dan vanavond dan breekt de bewolking elders in het land open en hebben we wat opklaringen. Het koelt af naar zo'n 13 tot 14 graden. Ja, op veel plaatsen wordt het wat nevelig en hier en daar ontstaat zelfs wat mist. En de kans op deze mist is het grootste in het noordwesten van het land.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 ANWB Verkeersinformatie, René Pazet. Niet zo heel veel bijzonderheden in deze avondspits... behalve dat het best druk is voor een woensdag... waarin het voor een deel van de mensen al vakantie is. Toch 100 kilometer. Het was vastgelopen op de A10 Noord voor de Continental vanaf de afrit Volendam. En er zit nu iets meer beweging in. Het draait over 6 kilometer langzaam. De langste file die vinden we toch bij Utrecht. Na een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. Op de A12 Arnhem-Den Haag. Tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. 8 kilometer op de hoofdrijbaan. Twee rijstokken zijn daar dicht. Ook op de parallelbaan is het vastgelopen. Op de A28 Utrecht-Amersfoort. Daardoor ook wat meer vertraging. Tussen Soesterberg en Leuze-Zuid. 5 kilometer. En ook richting Utrecht op de A28 staat het vast. En dat heeft weer te maken met uh, dat ongeluk op de A12. Come on. Right. Mark Cavendish wint dus de vijfde etappe in de Tour in Marseille. Met overmacht won hij de sprint. Maar achter hem een uh, toch nog een grote valpartij, Gio. Heb je de schade intussen opgenomen? Nee, de schade kunnen we niet echt opnemen. Want er komen nu nog wel wat renners over de streep. Ik zie tenminste het publiek naar voren buigen, wat klappen. Maar uh, nee, er zit in ieder geval... Wat, ik, wat mij betreft uh, zaten er geen renners bij die uh, erg belangrijk waren hier. Maar we zullen zo meteen de schade opmaken. Maar die overwinning van Mark Cavendish zegt zijn 24e ritzegen alweer in de Tour de de 42e ritzeger alweer in de drie gezamenlijke grote ronde. Ongelooflijk deze man. Wat kan hij toch ongelooflijk hard sprinten. En echt, er stond niemand anders op de foto. Ja, nu zie ik een van de renners van Euskantel zie ik hier, naar binnen geduwd worden. Door een van de mannen van de organisaties. kijken wie dat is. Hij komt nu door. Het is Asteroza. Die is dus zwaar ten val gekomen daar bij die valpartij in de bocht. Maar we hebben de uitslag, de complete uitslag van de etappe. Van vandaag. Hé, uh, uh, hey, nog even André Grijpen. Nee, toch. Kom op, jongens. Laten we nou niet uh, raar doen. De finish transponders. Ze zijn totaal in de war hier. Dat was gisteren ook al bij die ploegentijdrit. Het is onvoorstelbaar. Dan heb je hier een computer waar de transponders, renners zijn tegenwoordig uitgerust, uitgerust met zendertjes. Zodat ze meteen kunnen zien wie er als eerste over de streep komen. Zojuist zagen we een complete uitslag. En nu is die uitslag ineens heel anders. En zijn ze helemaal van het padje. Zijn ze helemaal in de war geraakt. Maar goed, het was in ieder geval geval overduidelijk. Mark Cavendish voor Boas van Hagen, voor Peter Sagan, voor André Grijpel. Dat waren sowieso de eerste vier. Boy van Poppel, veertiende. Uh, dat wisten we ook zeker, want uh, dat hebben we ook met eigen ogen kunnen aanschouwen. Wout Poels die zelfs uh, behoorlijk meesprinten. Kijken of ze nu, want we krijgen nu ineens weer een nieuwe uitslag. <laughs> Jawel, hier komt hij hoor. Ze zijn lekker bezig hier in Frankrijk. Uh, we praten over 2013 hè. Maar computers, ja het blijft moeilijk. Cavendish, Boas van Hagen, Sagan, Grijpel, Ferrari. Hoe konden we het vergeten. Christophe op de zesde plek. Lobato zevende. Navardowskas arsten. Cyril Lemoyne negende. En dan Rogas, de Spaanse sprinter, op de tiende plaats. Dan John Degenkop. Het was dus echt Kittel die gevallen was. En niet Degenkoop op de twaalfde plek, maar kansloos in de sprint. Danny van Poppel op de veertiende plek. En dan zien we ook meteen dat Garens zijn gele trui behouden heeft. Want Daryl Impy eindigt maar twee plekken voor hem. Hij moest er negen voor Garens zijn om uiteindelijk de gele trui over te pakken. En inderdaad wou Poels gewoon vooraan meegesprint negentiende geworden. Het moet niet gekker worden. Kijken we naar het klassement. Voorlopig, als het allemaal klopt. Garens op de eerste plek. Impi op de tweede plek. Zelfde tijd als Garens. Geldt ook voor Mikel Albassini ook uit die Orica-ploeg. En dan op de vierde plek Kwiatkowski op één seconde. Net als Sylvain Chavanel, zijn ploeggenoot.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 1964, toerartiest Adamo en vous permettez, monsieur. Tennis op Wimbledon. Door het uh, geweld in de toer uh, zijn we even bij jou weggebleven, Marcella. Maar uh, Murray heeft zijn eerste set al te pakken. Nou, Verdasco. Uh, oh, neem je niet uh, uh, ja. Ja, ja, de eerste set kijkt. voorbij. Murray heeft de eerste set verloren. En dat is toch wel verrassend. Het ging gelijk op. Ik vond Verdasco ook buitengewoon goed spelen. Ik zei nog, hij is misschien wel goed voor een setje. Nou, dat setje heeft hij vast uh, te pakken. En ja, voor Murray en al die Britse fans... die eigenlijk muisstil op de tribune zitten... Ja, is het uh, niet te hopen dat Verdasco nog een setje pakt. Want uh, de Spanjaard speelt toch wel erg goed. Maar uh, Murray slaat nu toe aan het begin van de tweede set. Want... Hij leidt met 2-1 en heeft dan eindelijk die service van uh, Verdasco gebroken. Had al uh, twee keer eerder de kans daartoe, maar toen lukte het hem niet. Misschien dat hij toch een beetje druk voelt, want ja, Verdasco, nummer 54 van de wereld. En dan mogelijk een halve finale tegen of Janowicz of Kubot. Janowicz trouwens de eerste set daar gewonnen met uh, 7-5. Dus dat is toch wat anders dan een Djokovic en een Del Potro die bovenin uh, het schema zitten. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat Murray een beetje de druk voelt. Maar nu hopelijk als hij de break heeft gemaakt, dat hij wat uh, losser kan tennissen. Normaal gesproken Verdasco, ja, is toch een beetje de, de, de pretty boy van het uh, mannentennis. Er zit nooit een haartje dwars bij hem. Hij heeft altijd mooie vriendinnen. Nu ook weer zo'n prachtige lingeriemodel. Wordt natuurlijk in de tabloids in Engeland flink overgeschreven. Maar, wat belangrijker is, hij tennist ontzettend goed. Je hoort het alleen al aan de manier hoe hij die voorhand slaat. Kei en keihard. Sterke uh, de performance dus van Verdasco die wint de eerste set met 6-4. En die Murray leidt nu met een break 2-1. Mark Cavendish wint dus de vijfde etappe in de Tour van 2013. Met overmacht, Gio. Want uh, ja, die andere sprinters waren nog niet in de buurt, hè? Nee, echt kansloos, hoor. Uh, die andere sprinters die werden er totaal van afgereden. Cavendish is absoluut de snelste van dit hele gezelschap. Als het op een mooie, nette, reguliere sprint aankomt. En uh, ja, je ziet het gewoon, de manier waarop hij dat doet... dat hij echt iedereen uit het wiel rijdt. Opvallend trouwens dat Boasson uh, nog voor Grijpel en Sagan hier komt. We weten dat Bo Prima kan sprinten. Maar toch als je kijkt. De meeste overwinningen. Een paar toerzegers heeft hij toch gepakt. Als het wat lastiger is de aankomst. Als het een klein beetje gluiprug berg op gaat. Dan moet je rekening houden met die Noor. Die de overwinning wel eens een paar keer heeft gepakt. Maar nu dan in elk geval op de tweede plek stranden. En ja toch wel opvallend ook inderdaad. Daarachter dan Sagan en Grijpel. Allebei geklopt door Cavendish. Die echt de meester is van dit soort uh, sprints. Uh, Cavendish uit de ploeg natuurlijk. Van Omega Pharma. Uh, ...quickstep en uh, de ploeg... Uh, ...de sponsor trouwens Quickstep... ...die ook alweer langer bij die ploeg blijft. Dat hebben ze vandaag aangekondigd. Dat is mooi nieuws voor een ploeg... ...want tegenwoordig is het niet meer zo makkelijk... ...om uh, sponsors te vinden. En de man die hard heeft gewerkt... ...om Cavendish naar die sprintzegen te brengen... ...is een Nederlander. Voormalig Nederlands kampioen. Tegenwoordig nummer 2 op het Nederlands kampioenschap. Tijdrijden. Uh, Nicky Terpstra. Steven Dalenboud. Zo, dat is een last die van jullie schouders afvalt. Ja, inderdaad. Het was eigenlijk... in uh, het Oh, vijfde, vierde, derde, tweede. Ja, vandaag eerst eerste. Gisteren die teleurstelling in de ploegentijd heeft... Uh... Jullie wilden zo graag, hè? Ja, inderdaad. dan is het nou toch gelukt. Vertel over die, uh, over die finale. Uh, hoe verliep die in jouw ogen? Uh, die mannen die rijden echt hard, die zes voor, voorop zaten. En, uh, green is bijna heel lang gereden. en In de finale begonnen wij ook uh, een mannetje mee te zetten. Oh. Het was eigenlijk niet makkelijk, het was niet een uh, typische sprint uh, etappe. Het was wel best wel pittig, zeker met het laatste klimmetje was veel wind. Toen uh, dus hebben we de afdaling ingedoken. gedoken, uh, hebben we de kop genomen. En, uh, ja, onze mannen konden wel aardig naar beneden rijden. En, uh, uh, daar hebben we de meeste teruggepakt. Maar het laatste stuk, uh, ja, omdat we eigenlijk al zoveel gewerkt hadden, moesten we nog wel uh, Mark in de laatste kilometer krijgen. Maar gelukkig uh, hadden we daar net genoeg kracht voor. Ik uh, kon onder de laatste kilometer doorknallen. En toen zag ik dat uh, Gert met Matteo uh, ja, op kop door die laatste bocht ging. En, ja, toen had ik er best wel vertrouwen in dat het goed ging komen. Uh, je noemde altijd die laatste klim, hè? dat was een, een vereindigd ding waar ook wat sprinters eraf gingen. Hoe, hoe zat het met Kevin dit? Hoe makkelijk overleefde hij dat? Um, ja, nou, makkelijk niet, maar wel goed. Ik bedoel, hij is maar een paar plaatsen doorgezakt en... Uh, ja, dat is moeilijk, maar eigenlijk had iedereen het wel moeilijk. Ik zag zelfs klimmers daar even afzien. Hij was in het begin heel stijl. Hij was wel vijf kilometer lang, maar eigenlijk was alleen de eerste kilometer echt bergop. En bovenop was het meer tegen de wind inboren. En dat wisten we ook, want Tom Steels had verkend. Dus hij zei, ja, je mark, je moet de eerste kilometer overleven. En als je eraan bij zit, dan, dan red je het wel. Want dan is de wind eigenlijk de grootste tegenstander. Kun je uitleggen hoe belangrijk het is uh, om zo'n etappe te pakken in de Tour de France? Hoe, hoe erg wat de, de druk wegneemt bij jullie? Ja, uh, Nou, druk, druk. Als je Kevin is meeneemt, dan moet je, dan moet je een vlakbijtal etappe winnen. Zo, ja. zo, zo simpel liggen, toch? Ja, we hebben morgen weer, weer druk nu. Nee, nou, het is wel een, uh, meer een oplossing. Dat, dat uh, ja, ik zei, we, we hebben al goed gereden. Corsica uh, was niet onze uh, grootste vriend. Gisteren er net naast gegrepen. Uh, nu raak. Ja, nu raak. Dat zei die Nicky Terp in de winnende ploeg vandaag. Want zijn. Uh, ja, splinteren zijn. Vriend en uh, collega Mark Cavendish won dus die vijfde etappe daar in Marseille. Deed hij met uh, overmacht? Dat is wel duidelijk, Bart Voskamp. Dat deed hij zeker met overmacht. Uh... Ik zat er kilometer drie voor te kijken, vier. En toen hadden ze nog zeven man. Zeven man had hij voor. Nou, dat is vrij uniek om in de finale toch nog met zeven man voor je te zitten. Maar ja, dan krijg je zo'n zo lange, brede aankomst. En dan uh, staat die wind tegen. Dan kunnen die, de andere renners, andere ploegen kunnen van achteren komen. Nou, toen zag je uh, uh, uh, het gebaar van Martin maken... dat ze snel naar de andere kant van de weg moesten... omdat ze eigenlijk van twee kanten probeerden te passeren. Dus ze gooiden de het gat aan één kant dicht. Toen kwam Adam Henson voor, uh, voor Grijpel van Lotto. Die kwam er in één keer vol overeengesprit Heel slim, want hij sloot daarmee die mannen van uh, van Quick step, Omega Farmer Quickstep in. Uh, maar dan zie je in de finale dat met Trentin en Steegmans... ja, heeft die twee hele goede lead-outs. Out, lead die kunnen de laatste, de laatste honderden meters doen. En uh, ja, dan is de kwestie op tijd eruit komen. Toen moest hij denk ik nog een 300 meter. 250, 300 meter. Naar, toen was hij onklopbaar. Je zag, je zag gewoon het verschil met sprinten, Grijpel viel gelijk gelijkstil. Boos van Hagen zat nog in het wiel van, uh, van Cavendish. En ja, dat was, dat was het. Ja, zijn 24e Tour al is ongelooflijk, hè? Dat is heel ongelooflijk. Ja, dat is echt zo uniek. Maar hij is ook zo uniek, uniek snel. Dat is niet, niet te doen. Je kunt in de, in de beelden van bovenaf kun je gewoon zien hoe snel hij is. Als hij aangaat, of het nou wind tegen is of wind mee, of, of die niet wordt afgezet, dan wint hij ook geregeld. Dus hij is echt veruit de snelste. Ja, um, even over de etappe van vandaag. Want uh, dat was eigenlijk het scenario zoals we dat al jaren kennen: uh, een kopgroepje mag wegrijden. Nou, ik geloof zelfs dat het meer dan 10 minuten was op een zeker moment. Ja, dat is op zich best wel ver. Hè. En, en, en uh, Nicky gaf het te laat. Ja, het was echt een zware rit. Het was vandaag natuurlijk een echte tourrit. Ze hebben ervoor moeten moeten uh, rijden. Er hebben meerdere ploegen op kop moeten rijden om het gat dicht te rijden. En je zag ook op het eind dat het eigenlijk nog best lang duurde... voordat ze die zes of het einde die vier terug hadden. Dus uh, ze hebben allemaal echt een, uh, echt een jasje uitgedaan vandaag. En morgen moeten ze gewoon weer aan de bak. Ja. Valpartij nog even daar uh, in de ongeveer laatste bocht naar, naar de mee toe? Ja, dat vind ik altijd onbegrijpelijk. Want dat was op een plek, daar rij je niet voor de overwinning. En dan nemen mensen blijkbaar toch risico's om hun, hun prijsje tussen de 15 en 25 te rijden. Er staat natuurlijk wel een geldbedrag op, maar ja, uh, ik ga mijn leven niet wagen voor die, uh, voor die 100 euro. Nee, nou ja, en dat kan nog even, dat is vervelende consequenties hebben. Want uh, nou, we zagen er toch wat mensen wel, wel erg lang liggen. Ja. Toch het raar is dat mensen als op, op zo'n rechtstuk in de sprint vallen, dan zijn er eigenlijk weinig kwetsuren. Dus net als met motorrace of, of Formule 1. Als je die grindbak invliegt en je, je hebt geen obstakels. Dan, ja, dan blijft het meestal wel bij schaafhonden of dat soort dingen. Dus uh, ik hoop dat het uh, meevalt. Het lijkt erger misschien dan uh, dat het uiteindelijk is. Nou ja, goed, die medische berichten die horen we dan wel in de loop van, uh, van de avond ook. En laten we gelijk maar even vooruitkijken naar, uh, naar morgen. De zesde etappe. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, zou je kunnen zeggen. We gaan van Aix en Provence naar. Montpellier, 176,5 kilometer. Ja, ongeveer voor de sprinter zou je zeggen op voorhand. Ja, je zou bijna zeggen dat de kopie van vandaag zou kunnen worden. Uh, de vraag is van, wat, wat gaat er wegrijden? Kijk, als er mensen gaan weg, wegrijden die, uh, ik noem maar wat... 10 of 15 minuten achterstand hebben... ja, dan heeft Oregon Greenhead niet de neiging om dat gelijk dicht te rijden. Dus dan zullen de sprintersploegen het moeten doen. Maar goed, de mannen van Cavendish, die hebben een rit gewonnen... en die willen, de, die willen het hier niet bij laten. Die zullen nog een keer willen winnen. Krijpel zal toch ook zijn rit willen winnen. Dus ja, het lijkt mij sterk dat ze niet gaan sprinten morgen. Nee. Het is daar nou wel een berucht gebied, hè? want het kan heel gek uh, zijn uh, qua waaiers ook. Nou, dat is helemaal mooi. Want dat is, dan hebben we onderweg echt wat te kijken. Dat de, ja. boel, op, dat de boel op de kant gaat, dat betekent uh, echt spektakel. Want anders is het natuurlijk een beetje 1 en 1 is 2 straks de sprint. Maar als we die waaier nou eens krijgen, zou het mooi zijn. De elementen die dan, die dan mee gaan spelen, dat zou natuurlijk mooi zijn. Goed, um, ja, normaal gesproken doen we dit soort dingen. De vooruitblikken en zo doen we uh, na zessen. Maar uh, in verband met de toespraak van de koning der Belgen die aanstaande is, uh, laten we dat even zitten. Dus we hebben nu alvast uh, even gekeken naar de etappe van morgen. Dus Bart, hartelijk dank voor nu. We spreken elkaar morgen weer in Radio Tour de France. En dan nu is hier aangeschoven Freddy van Tijn. Mediaoverzicht. Ja, en die uh, toespraak van die koning der Belgen. daar denken de media in België zeker over te weten... dat de koning gaat aftreden. Dat lijkt hiermee in tegenspraak. Mijn vraag heel concreet is, uh, kloppen die geruchten... dat de koning eraan denkt om uh, um, uh, af te treden? Ik wil niet teleurstellen. Maar de regering is geen plan of scenario... Aan het uh, bekokstoven in de kelder van een of andere café bij Kaarslicht, zonder dat iemand daarvan op de hoogte is. Huh? Uh, dit onderwerp is nog nooit bediscussieerd binnen de regering. Ja, dat was op 30 april in het Belgische parlement. U hoorde eerst NVA-kamerlid Theo Franken. En daarna premier Di Rupo, wiens uh, basisstaal niet het Vlaams is. Volgens de Belgische media is dit dus achterhaald ook wat hij zegt. Want de VET schreef vanmiddag op de site... waarover de toespraak zal gaan, maakt het paleis niet bekend. Maar onze redactie vernam uit goede bron... dat koning Albert II wel degelijk zijn aftreden zal bekendmaken. Zo voorzichtig omschrijft De Morgen het niet eens. Die schrijft gewoon onder een sidebray foto... Koning Albert II kondigt om zes uur troonsafstand aan. Buiten België weten allerlei media het ook zeker. De Franse krant Le Figaro schrijft... de koning der Belgen gaat zeker zijn troonsafstand bekendmaken. En de voorpagina van de Britse Guardian... had het nieuws om een uur of vier nog niet bereikt. En om half vijf ook nog niet. En half zes ook niet. En wat er zo gebeurt, dat weten we dus niet. Maar zo begon het in 1993. Toen koning Albert de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 Nou, totdat dit nieuws over een mogelijke aftreden van de Belgische koning verscheen... was absoluut het belangrijkste nieuws de dreigende situatie in Egypte. En de C. Handelsblad schrijft op de voorpagina... clash dreigt tussen leger en president Morsi. En ook het parool vreest dat Egypte hard op weg is naar een confrontatie. Ja, en dat uh, denkt iedereen. Bij CNN legt uh, een hoogleraar gespecialiseerd in het Midden-Oosten uit... dat Morsi de ernst van de situatie niet lijkt te begrijpen. Het is een testament aan hoe uh, uh, uh, president Morsi has alienated millions of Egyptians. I mean to me what's fascinating, millions of poor Egyptians, middle class Egyptians who voted for Morsi, who basically cheered his elections, who pinned their hopes on Morsi and now saying go erhal. Mohamed Morsi is his own worst enemy. Ja, de hooggeleerde heer zegt de situatie laat zien hoe Morsi de Egyptenaren van zich heeft vervreemd. Miljoenen arme en middenklasse Egyptenaren die voor Morsi hebben gestemd, vragen nu om zijn aftreden. Morsi is zelf zijn ergste vijand. Freddy Fontijn was dat met het mediaoverzicht. We gaan nog even snel naar Wimbledon. Marcella Mesker, de laatste nieuws daar van de partij uh, tussen Verdasco en Murray. Nou ja, dat de Britten toch weer met samengeknepen billen zitten. Want Murray had even die voorsprong in de tweede set van de break. Maar hij is zojuist weer teruggebroken. Dus is het drie gelijk in de tweede set. En de eerste set ging dus al naar Verdasco. Dus dit wordt een uh, zwaar gevecht voor Murray... die nog niet zijn topvorm uh, heeft bereikt. En uh, hij zal nog eventjes door moeten. Set dus achter en drie gelijk in de tweede set. En die Polen... Daar staat het 7-5 Janowicz en 3-2 Kubot. Goed zo. Uh, Marcel, blijft dat in de gaten houden. En meer sport is in ieder geval vanavond tussen 10 en 11. Dan gaan we ook uitgebreid napraten over de vijfde etappe in de Tour van vandaag. Gewonnen dus door Mark Cavendish. In de sprint was hij de allersnelste. Aller Morgen melden wij ons weer voor Radio Tour de France. Dat zal zijn even na tweeën. Dan de zesde etappe richting Montpellier. En zometeen dus hier op Radio 1. Het NOS Journaal met uitgebreid aandacht dus voor die toespraak van de koning der Belgen. Ik wens u een prettige avond.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 NOS Radio 1 Journal. Mark Visser. Goedenavond. We zijn iets eerder dan normaal... want de Belgische koning Albert houdt zometeen een televisietoespraak. En volgens de Belgische media gaat hij aankondigen dat hij aftreedt. Officieel is niet bekendgemaakt waar de toespraak over gaat. Albert volgt in 1993 zijn broer Boudewijn op na diens overlijden. De 53-jarige prins Filip is de eerste in de lijn van troonopvolging... Zijn oudste zoon is dus prins Filip en zijn oom Weile Koning Boudewijn... nam het hem als toekomstige koningsprins onder zijn vleugels. Filip volgde eerst de opleiding als piloot bij de luchtmacht... en studeerde daarna aan de Universiteit van Stanford. Het is dus afwachten of hij dan dus dadelijk ook bekend wordt gemaakt... dat hij de troonopvolger wordt, dat, dat we daar hier op wachten. Dat is nu het moment. Ik wacht even of we kunnen gaan schakelen... want ik zie dat de VRT in ieder geval begonnen is met de, de journaaluitzending. Een... Die kunnen we nu ook horen. We gaan luisteren.